Kijk, als wij leren, zo wat wij leren in de zoger als wij leren de manieren waarop het andere verging, ja, op hoe zij komen tot hun bevattingen, hogere bevattingen, dan leren wij op die manier ook zelf. Ja, daar gaat het om. Niet zomaar dat iemand heeft een licht gezien en dat, en dan hoor je dat iets. En hier geef je ons de methode, hoe al die wat hij ons vertelt, al die, die bergen en dat, en stem stemmen, alles, alles is niet symbolisch. Alles is naar krachten voelt het, net zo als het aan ons um, associatieve, uiterlijke mens, oh. lijkt het wel, zien we dat met onze aardse ogen, aardse, driedimensionale dimensionale um, uh, zien, dat wij zien dat met, als het ware dat het gebeurt in de realiteit, zo dat soort krachten moeten wij van binnen weten te vinden. Dat is, dat is daarom de zoger spreekt ook met deze in deze zeer speciale taal van de zoger. En de regel 25 En nu zeer bijzonder wat hij ons nu gaat vertellen. En steeds in de gedachten hebben die altijd de, verbond, de verbinding tussen de malgoed en de bina. Altijd, want daar gaat het om. De hele correctie is alleen door die. Door de malgoed steeds te verbinden met de bina. Dat was de. Uh, de instelling van boven uh, in de tweede Simpson. En dat gaat bij ons absoluut op. Dus altijd rekenen op deze, altijd bewerkstelligen deze uh, eenheid. Hoe zul je nog meer en meer daarover hebben? 25, we garmoe, basé, 26, ha, ah, mare de Gavanien. Merakma bat ziurin kaim al atstavana. Ki habina hanikret 28 de gavanin. Wijjota at sma bligovan klal. Ela kula nechinen rachamim. Amnam kol bchina gavanin. gavani. Met arien dertach wijjots in heimena. Validei amida tam, kesela itam, een Mul kol eilo aniswa nisjonot. Nitrakma atahabina, tweeëndertig, batsiurin Kul Kulfihach, mechane etabina, drieëndertig, bashem, mari de gavanin. Markama batsiurin. Kis de volgende pagina. Kuf ted honderd, zestien. hasulam de rechterkolom, de eerste reichel, Kibla koch lehitaken bamasach. Waalaf jots ot komot twei umadrigot hadashot anikraot si we gaan drie ar-at-stavana. at kise Ki-fir-ata, ata Nitakna akna nit habina, basot, akise, chemikodem. Zeer, zeer komt onthulling, zeer belangrijk. Uh, om hier zeer geconcentreerd absoluut alles te geven en dan ont te ontvangen. De vorige pagina, de linker kolom, de regel 25. Dus over die twee herinner je nog, dat, he, dat zij hebben alles overwonnen tot nu toe, al die gebeurtenissen, al die dus um, Nisjonot, al die beproevingen hebben ze, waar grote beproevingen hadden ze doorstaan. Kijk, welke beproevingen hadden ze? Welke beproevingen? Wat vanaf het moment dat ze die materialistisch gezien, alleen in materie wat we hebben gezien, wat hebben we gezien? Dat oké, dat die Ravemenuna Saba, dat die. Die ijzeldrijver die verdween van hen. En zij konden die ijzels niet meer op weg brengen. Nou, en dan gingen ze vandoor, en dan gingen ze ergens naar een berg, et cetera. En dat uh, was eigenlijk welke beproevingen hebben we gezien dat zij sindsdien waren doorstaan? Van binnen. Het werk van binnen wat zij hadden gedaan. Gigantisch werk om, die, om zelf in staat te zijn, de man op te doen stegen, zelfstandig, vanaf dat moment. Zie, wat was het eerst? Eerst waren ze, als ze waren, down, ter neergeslagen als ze waren verlaten, voelden ze zichzelf. En daarna begonnen ze zo een beetje op, op kwamen ze tot leven, tot opleving. Ja, de einde die zei, begon dan een vers, kwam een vers op bij hem. En dan begon hij over dat vers mediteren. En dan ging je dan doorheen, en dan zit van binnen het werk doen. Dat jij komt hoger, hoger, hoger. Het is altijd, we hebben altijd beweging van binnen naar, hoger, naar boven. Het is altijd je zot die altijd bewegen kan. Van binnen aan de mensen zijn altijd gegeven. De, van uh, die, die verplaatsingen te doen, van verticale verplaatsingen, kan het altijd, alleen een minuut, kan je dat een mens kan doen, alleen moet je oefenen dat. De wereld is niet horizontaal. Kijk, alles bestaat uit het algemene en het bijzonder. In het algemene kunnen we zeggen: alles is horizontaal. Dat is. Yes. Jantje, Pietje, iedereen, we allemaal mens, de mensen, allemaal dezelfde rechten, hebben we dat, we allemaal horizontaal, uh, et cetera, Maar er bestaat nog een aspect van de ziel, en elke ziel heeft zijn eigen relatie, niet horizontaal, en horizontaal natuurlijk, horizontaal hebben we een relatie met andere zielen, maar dan is het horizontaal, in het algemene aspect. Maar in het bijzondere aspect heb ik met niemand relatie. Alleen met de boven mij is mijn wortel van mijn ziel. En ook mijn, mijn ziel komt dan van een pla bepaalde plaats van de uh, partsoe van de Adam. Van ergens, uh, waar daar vandaan. En daar in het hele, laten we zeggen, een hele orgaan. Waar ik vandaan kom, geestelijk ja, van, van Adam, van Adam, dus van Adam, wat we zeggen dat een schouder of een arm van de plaats van Adam. Daar is een hele scala van andere elementen van dat orgaan, die ook mee kunnen helpen. De, ziel, de zielen die komen helpen hier op aarde, aan wie komen de zielen? Natuurlijk komen altijd zielen, hogere zielen, maar in de regel komen dan de zielen die verwant zijn aan jouw ziel. Altijd verwantschap, niet dat als, als, als bijvoorbeeld jij van een knie komt, van een partsoef knie, dan komt er een ziel ook die ook in de rondom de knie is, van De einde komt van een meniscus, de andere komt van andere, ja, van het, van het, van het, verschillende, in de, in de knieën hebben we verschillende nog sub-organen, als het ware, elementen. Daar komt die van verschillende, die komt dan jou te hulp. Altijd en niet van, en niet van een uh, schouder. De ziel die van de schouder. Altijd eerst komt, net zo als in een, uh, in een moment van, wanneer een mens zichzelf bezeert... of een wondje komt. Wie helpt als eerste een wondje? In de, de krachten in de omgeving, ja of niet? Die moeten zorgen eerst, die, die worden dan... De, als we zeggen, huid ergens... heb je daar een bezeerd. Nou, zie je dat hier op een, op een, op een van je handen? Zie je dat op een andere hand iets? Gevolg daarvan niets... Maar hier zie je daar in de omgeving van het wondje, dat dat gaat allemaal helpen in de buurt van het wondje, allemaal, allemaal staan zitten, te helpen. En die ook dezelfde duidelijk, het is altijd lokaal eerst. Je dus ziet hetzelfde is van boven, verticaal ook, komt ook een ziel die verwant is met jouw ziel, om jou te helpen. En... Kijk wat, wat hier gebeurt er hier. We garmoe Zij waren dus, overwonnen al die obstakels op de weg. Dus dat was hun weg, die geestelijke weg was, vanaf die, vanaf dat moment maar grote, ze zegt die grote beproevingen hadden zij ondergaan. Uh, Hoewel van buiten zien we nauwelijks iets, uh, iets gebeurde met hen, uh, maar alleen van binnen. We garmobas zei, en zij veroorzaakten daardoor, wat veroorzaakten zij daardoor? Door die krachten dat zij al die grote beproevingen hadden kunnen doorstaan. Ze veroorzaakten daardoor, 26. Ha, mare, de gavani dat die de heer van de kleuren merakma raakma borduurden, borduurden, uh, op in die borduurde, borduurde, zeg dat, allerlei versiersels, uh, borduursels maakte, uh, dat die kaim al atstavana dat die de heer van die kluren die stond op die atstavana op die am um, op die pilar of we zullen zien wat het is en u you had ons uitleggen. Like let op ki habina, want dubina Anne Kret, die hier die genoemd wordt, hier in de zoger, Mare de Gavanin, de heer van de kleuren. 28. Waarom, is het zo? Waarom wordt de Bina genoemd de heer van de kleuren? Bij het taat, sma, Aangezien zij zelf, Bina, heeft absoluut geen kleur. Ja? Kleur betekent een massage hebben. They can have etc. They have that need. Ela kula rachamim, but say is heila mal rachamim, heila barmhartigheid. barmhartachait. Daivik like, chasadim, uh, is chasadim. Chasadim is nite uh, klür. It is uh, amnam kol bchinob, bchinata gavanin. Letop mardu, he is self. Letop demal de he, heeft heik heftin chovelach. Uh, karaktertrekken van de Bina. Hij zegt, de Bina zelf heeft absoluut geen kleuren. Dat betekent, zij is helemaal rachamim, helemaal uh, barmhartigheid. Dus geen dien. Amnam kolb, hinata gavanin. Maar het uh, hele aspect van de kleuren en kleuren, dat, dat is dan de Aviut kracht van de dien, et, like et, et cetera dat al het aspect van de kleuren met in die worden opgewekt van haar. Zij is de bron daarvan, maar in haar zelf zijn er niet kleuren, zijn er geen kleuren. We Jood zien, hij mennen, en die komen uit van haar. Van haar komen alle krachten, want de Benai was de eerste in de schepping die zei, nee, ik wil geen, ik wil niet ontvangen, ik wil geven. Maar de wens heeft die toch nog niet. Het is nog niet, niet echt de wens. Het is alleen maar eigenschap van geven. Waar idee amidatam. Kesela Itan let op. En door het feit dat zij stonden. Uh, dat zij stonden die twee reizigers. Dat zij stonden op hun stuk zoals. Kesela Itan Als een krachtige rots. 31. mool kool, elu, han tegenover al deze beproefingen. Niet habina, werd nu de bina, geboorduurd, gevers, gevers, gevers, geversierd, 32. Betjurin, met opnieuw met die al die versiersels, versiersels opnieuw want er was geen massag meer, herinner je nog? Massag was niet meer. En nu gingen ze weer man opbrengen op de manier dat ze weer de massag bij haar weer opwekten door hun man. Door hun eigen man. En dan kreeg ze dan ook dan de massag, de Bina. 32 na de punt Levika. bina. daarom noemt hij de zoger. Noemt de Bina in de, in de naam, geeft de Bina de naam, 33, Mare de Gavanin, uh, de heer van de kleuren, want alles komt van de Bina, al die kleuren. Maar Betsjurin, die geborduurd is in allerlei versiersers, in allerlei, versiersers, in allerlei, beturen, in allerlei uh, tekeningen. Beelden. Want de volgende pagina kuft het zijn 116. De rechterkolom, Hassulam de rechterkolom. Kibla koch legiptaken bij Want zij ontving de kracht om zich in te stellen met de massag... Nu heeft ze massag. Door hun man kan ze dan massag. Duidelijk. Zij brengen de man nu. Door hun overpeinzingen. Door hun. Zij brengen de man. Naar de binaas, Zoals we dat ook geleerd hebben. En dan kan ze zich als het ware versieren zichzelf. Zij versieren haar. Zij borduren. Geven haar borduursels. Van massag. Want dan. She Allah, Want normaal zij is wit. Ja net als een. Uh, net als een uh, uh, licht, ja, alleen en daar daarop op de, daar komen de borduurcellen, ja? net zoals men, met met wit Een witte uh, van, of een ja een blanco ondergrond en daar boven komen de de Die de drades etc. Shalaf joods oot komoot dus zij is nu dan door hun kracht, zij ontving dan de kracht door hun massag, door hun over, door hun uh, doorstaan van alle beproevingen. Zij verkrijgt dan de kracht om zich in te stellen in de massag, met de massag. Shalaf, waarop, op welke massag, jots oot, komoot, komen uit, of verschijnen. Niveaus 2 omadrigot hadden en nieuwe traptreden, anikraot, cyurin, die cyurin heeten, die versiersels heeten of vormen. We hier kaien drie al atstavana en zij, dus de bina, die staat op de atstavana. Hoe vertelde hij hier de Stavana, Adstavana Stavana osho staat op de kisei, zij staat op de troon. Zie? Ki fir ata, niet tak bina, basota kisei, Wat betekent waarom? Want nu, fir, niet takna de bina is ingesteld van het woord tikun. Niet tak na, is gecorrigeerd of ingesteld nu is de bina, Maar zota kisse, als kisse, als troon, de troon, kan ik als voorheen. Want de troon, wat is de troon? Welke well, like eigenschappen heeft de troon? Waarom was hij eerst niet de troon en nu is hij wel de troon? Eerst was ze, had zij geen massage, ja. dus nadat de boon was opgeheven, dan de massag, de, de malgoed, is uitgegaan van de bina. Dan heeft bina geen reden, zij ze is, ze is, ze is wit. Zij heeft, heeft geen kleur, dus als er malgoed uit is, dan zij op zichzelf is alleen maar barmhartigheid. Geen kleur heeft en nu, omdat zij die twee reizigers hebben, zich, hebben kracht opgebracht en zij brachten de man, oftewel de man, goed, brachten ze naar de Bina, dan verkreeg ze weer eh, de troon als voorheen. Wat bedoel ik de troon? Wat is de troon? Wat zijn de kenmerken van de troon? Hoeveel poten heeft een troon? Vier poten. Vier poten betekent vier st stadia. Dus ze heeft vier stadia. Je ziet de massach. De troon is dus masach. Five. Olifikhach. punt. Alu weet kansu. Hygiu. Hij ha'et je het, dat je het naar zou, deze, lymicomhem, milifnim. Vijf nadat de belijnd. Ne, olifichach in de room, zegt de zoger, alu, steek op, weet kan schoen en kom binnen. Waarom? Hygie ah eet, omdat de tijd is aangekomen, aangebroken. Schiet je naar dat jullie zullen binnenkomen. Zes slimme hem naar jullie plaatsen, bemiekde, be, be, bekodist naar jullie plaatsen in het Heilige, in het Heilige. zoals voorheen. Zij bereikte voorheen die plaatsen, herinner je nog in het Heilige. En nu kunnen zij door hun eigen man, door hun eigen beproevingen zelf opstijgen. Eh, daar waar ook hij hen had, eh, die Saba hen had eh, geholpen waarmee hij had hen geholpen. 7. We zijn snel daar doorheen vandaag So this is, we're just going to ask ourselves, and we're, sure we're going to, to do this, we're going to do this, and going to do to do Ata, Shimu Kol Anfeide Ilanin. Acht, Rav Vitakiv Vahavu Amrei, Kol Ashem schover negen arezin. Duwelijk bent. Zeven bahagisha'at op dat moment schim u kol horden ze en stem aanfij de ilijn van de boomtaken Acht, raf Witakiev, een grote, krachtige en krachtige stem. We hebben amre en ze hadden ze en ze waren aan het zeggen, ze zeiden, wie de stem van die boomtag? Doublet, kolja Shem shovera Razim, dat vers uit de Psalm 29. Dat de stem van Hashem breekt de arazim breekt de gigantische bomen uh, zoals men dat de bomen, de cederbomen uit Libanon. Nee. Dubbele punt. Klamar. Ja, het им гаколь ש ביסר קינ להמו שקварני תקן של אבינה אוף hinat elof שימו שמו עгам קול מי אנפה הילאנוד Shamru twaalf Kol Ashem shover, Arazim Romeze Dertin Lahem kikvar Nishbru Kol Arazim Shahulahem Fertin Lematsurim Bidarkam. Lekoders. Kijk nou de communicatie tussen die wat zij van buiten hoorden en wat er binnen in hen plaatsvond. Uh, negen naar de dubbele punt. Klomaar, wat betekent dat? Dat wil zeggen: ja im hakul samen met de stem ze beseer lahem, die berichten hen, welke stem hen uh, bericht gegeven, uh, berichten hen, kin, ze kwarniet kan amassach, dat nie, al, dat de massag van de bina is al ingesteld, op gina, ha'kisse, en en het aspect van de kise van de troon van de bina, dus de bina nu heeft een, een massag, de troon vier stadia van de massag. Dus naast dat, beter te zeggen naast dat wat hij had net gezegd, shim -u gam kol hoorden zij ook de stem mi anfei -an van de boomtaken shamru die zeiden Kool Hashem, Shovera razim. Dit vers, dat de stem van Hashem breekt a razim, breekt grote, hoge bomen van Libanon. Het is niet toevallig dat het geweldig was dat, dat die grote bomen groeiden niet in Israël, maar wel in Libanon. Libanon, de hoofdstad van Libanon, heette Zur net zoals pizzerijen. Zuur betekent ook, uh, ook de rots, maar betekent ook de, de ver, ver, vernauwing. En uh, er staat nog iets geschreven, dat, uh, dat Zuur leeft door het, door het breken van Jeruzalem. Dus Zuur, dat, dat is de onreine krachten, die profiteren altijd van het Breken van het heilige. Dus een erg grote verbondenheid bestaat dus ook tussen die twee. Maar het is, kan niet anders. Het is ook behoord, eigenlijk Libanon, het behoort ook bij de grote Israël. Ik bedoel het niet in land, de la het land Israël, maar het land van het van koninkrijk van David. Zoals het uh, geestelijk is het, het koninkrijk van David, dat is dan de maat... Van het land Israël zoals het boven in de hemel is, alles moet overeenkomen met en dat is dan dus maar daarom aan de grens aan de noord en het noorden van als het ware van Israël daar grenst ook de de, de plaats waar ook de klipot uh, krachtig zijn, zo, omdat het een, de ene over de andere is de schepper geschapen. Het is niet dat het slecht of goed is. Alles is, is noodzakelijk. Is. En daarom de, de, de seders, van, de, de bo, de seders ja, van Libanon. Die enorm groot, machtig zijn. Aan de ene kant een pracht, en praal. Daarvan ook uh, de tempel. Ook werd die werden werd ook gebruikt in de tempel. Dat dus is natuurlijk niet van deze tijd. In deze tijd, weet ik niet of, daar, of die nog daar staan, bestaat absoluut niet. Maar in die tijd toen was het wel, en dat is ook geestelijk, maar ze hadden alles moet overeen komen. Dus waarschijnlijk hadden ze in die tijd ook die, die speciale bomen. En de Romeinen hebben dus ze ja, vergelijken gebruikt. Ja, dus misschien, dat dus, dus, dus niet meer. Maar die bomen, die, de zijderbomen van Libanon, dat is een speciale, ook de kwaliteit van, de, van die bomen was ja, absoluut iets wat ongekend. En, en natuurlijk staat ook behalve de schoonheid, behalve de pracht van die bomen. staat ook natuurlijk voor enorme hoogmoed. Ja, dus de kracht van, je bent sterk en krachtig en machtig. Die, zoals die bomen, en dat niemand kan ons aan, geen wind, geen storm kan ons kapot plat, plat En daarom David zegt in zijn psalm 29 dat de stem van Hashem, break the, alleen de stem brengt break die seders van Liban. Romees wat betekent dat? Dus dat, dat zij hoorden dat, dat die, dat die, uh, boomtaken, dat zeiden toen ze. Wat betekent dat? Romees la hem, en dat was de hint voor hen, voor die twee. Dertien, kikwarnis broekola razim, dat zij, dat zij braken al, alle, al de, alle ciders. Van Libanon. Shahaiullah Hem, die waren voor hen, die dienden voor aan hen, voor hen, le Muadzurim, die dienden voor uh, aan hen als obstakels, die dienden als obstakels voor hen, die mooie, prachtige ceders betekenen die uh, beschermden als het ware de plaats naar de schepper toe, dat zij, dat zij eh, braken zij af. Al die seders die stonden, die waren voor hen als obstakels, 14 bedarkamla koders, op hun weg naar het heilige punt. Ja. Want de ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen, ook die Zederens heeft hij ook geschapen als het ware, het, ook dat, de Sitra Achra, die altijd heeft een grote mond. Die heeft altijd een grote mond. Hè? Citra Sitra Achra. Daarom, dat waren ze, dat hadden ze ook dus overwonnen. 14 We zeggen, Shomer. En dat is, we zeggen, Shomer, Nafke Min, 15 Torah כי עצרו עתה כל כוח לצאת מההר ולעשות הלוחם בקודש כמלפנים. אה... We zeer dat is wat de Zovers nafke Navke, min Tora en zij gingen uit de van de berg. Letterlijk. Kiazro, ataku, want zij uh, verzamelden in één. Uh, samen, samen, uh, hadden samen gebundeld. Atsro is samen gebundeld. Want zij bundelden samen, eh, nu bundelden zij samen de kracht, laat zet haar, om uit de, bo, uit de berg te komen. We lazen zo de Hilucham en te gaan uh, lopen, Zestin bakodes, in heiligheid Ki zoals voorheen. Nou, en dat hadden ze natuurlijk gedaan, nu, door hun eigen krachten. Daar gaat het om. Zie altijd komt er een, uh, uh, in het leven van elke mens. Kom, er, komen er vele momenten, en verschillende momenten, en verschillende uh, gelegenheden en verschillende uh, geesten, zoals we het doen, zielen, de, de verschoot, om de mens te helpen. Gedurende zijn leven. En de ene komt, de andere gaat, de ene komt en die gaat, en de andere komt binnen. Afhankelijk van de structuur, van de ziel, van de noden die de mens heeft. Ja, van zijn gestelheid, wat de mens wil, etc. En de mens moet wel, moet wel alert op zijn. Alert in de zin dat niet een kans te laten voorbij. Ja. Maar steeds proberen aandachtig te zijn. Want van boven wil men alleen ons alleen maar helpen. Dat moet ingeprent zijn bij ons. Dat van boven wil men ons altijd helpen. Nooit confrontatie met de mens. Van boven, de schepper heeft de mens gedaan, gemaakt, en je kan nooit hem iets kwaad willen doen. En dat weet dat goed door. moeten steeds alert blijven en niet ook niet vastklampen niet vast aan uh, zo'n hulp. En vaak kunnen we niet, niet eens identificeren wie dat is, welke ziel dat is. Dat is niet zo belangrijk voor ons. Omdat we gewone mensen zijn. We hebben daar niet identificatie van die grote ja want die waren ziet waren twee, twee grootste twee twee rabbi Lazar en rabbi rabbi Abba dus zij waren op één op op een, op na op een zijn beter niveau maar samen met de, med de rab, rabbi Shimon bar Yochai natuurlijk hij was nog groter maar dat waren de drie de grootste ooit uh, die in wat grootste ten aanzien, ten hoogste in de nabijheid van de schepper. Zie je, dat? Zij waren beide, ze waren hoger dan Moshe in, in deze bevatting. Dus we hebben zoals we hebben dat geleerd. Maar niet vastklampen. Zie je, dan als de ziel komt en helpt, en je gaat weg, dan, dan moet je weer, moet je dan betekenen dat, dat de tijd is nu om zelf te leren lopen. Ja. Dan is het zo, so steeds, steeds. Op die manier, maar het leven is beproevingen. Zoals we leren, zie je dat altijd, zo so moet je we, we weten dat het leven is beproevingen. En alleen door beproevingen kan de mens tot mens worden. Zie je dat? Niet vluchten van de, van de beproevingen. En als er iets aan de hand is, dan, de, dan, dan is het. Wil men dan het leven, zich beroven van het leven, of alle andere dingen? Het leven is op zichzelf, per definitie, het leven is beproeving. Ja, eigenlijk. Net zoals bij een kindje, dat komen de tandjes, en dan los, tandjes beginnen dan pijn doen, en alle andere kinderlijke ziekten. Zo is het ook geestelijk. De mens heeft altijd allerlei periodes moeten meemaken ja, in het leven. Dat je moet beproevingen, alleen door beproevingen te doorstaan, kunnen wij overwinnen. Kunnen wij naar hogere trap treden. En de beproevingen zijn altijd op dezelfde manier. Wat is dit de beproevingen? Dus eerst begint, begint altijd met eh, het voelen van de malgoed. Eerst malgoed en dan de, het werk doen om de malgoed te verbinden met de bina. En dan ontvangt men dan chassadin van de bina. Oh, ik zal straks misschien... Zullen we dat nog meer duidelijker maken? Helderder. En ontvangt men Chassadim, maar de, wanneer men Chogmau ontvangt, dat is de beproeving. Chassadim is nog geen beproeving. Het is, uh, is de weg, het is wel het vereist van de mens: de krachten. Je moet het Chassadim opwekken in jezelf. Je moet willen. Jouw wens korter maken. Maar. Wanneer jij. Wanneer men ontvangt. En dan in de kelim van de Kabbalah, Dat is. Dat, bes, dat is beproefing. Waarom? Ontvangen in de kelim van. Uh, Hashpa. In het kelim van het geven. Is geen beproeving Oké. Okay, het is wel. Het is wel, toch wel, het is wel te doen, maar het is geen beproeving. Waarom? Kilim de, de van het geven in de mens, waar zijn ze? Boven de gazelle, ja of niet? Boven de gazelle, dat is in de kilim van het geven in de mens. Dus de kilim van de schepper in de mens. Die zijn lichtere kilim, ja of niet? Lichtere kilim. Die zijn makkelijker te corrigeren. Die zijn, dat is allemaal... En chassadim dat is lichte correcties, en, lichte correcties, en lichte licht. Ontvangt men dus een uh, zwakke licht. En dat is al, het is al ge genoeg, dat is al geweldig. Dat is de standaard, het minimum, wat men ontvangt. Maar te ontvangen in de Kelim, de Kabbalah, dat is moeilijk. Niet moeilijk, dat is dan jouw Kelim. Dan moet je ontvangen al in jouw Kelim, niet in de Kelim van de Schepper. Maar in jouw kilim, want de schepper schiep de kilim, wat? De wens om te ontvangen. Dus in de mens, ook in de mens, hebben wij tot de gazet, is niet de wens om te ontvangen, is een wens om te geven. Dat zijn de kilim van de schepper, schepper die in ons zijn. Maar vanaf het binnen, vanaf het uh, middelste en naar beneden, dat is de mens. En daarom is alle ellende in de wereld is gebeurd. Omdat men van buiten is. Men aardig. Begrijpen? Men wil ook goed doen. Men wil de democratie. Begrijp je? Iedereen wil democratie. En wil, wil wel goed doen. En wil, uh, want dat is dat bovenste deel van ons. Bovenste deel. Die wil vrede. Die wil rust. Die wil, ja duidelijk. Dat zijn de eigenschappen die menselijkheid, ...al die andere dingen... ...al die dingen die van algemene aard zijn... ...dat zijn... ...de kilim van het geven in de mens... ...dus van, vanaf de, de... ...gaze en naar boven... ...ja, daarom altijd de buste... ...maakt men buste van de mens... Hè? ...als van iemand van... Oh, ...Grieken daar hebben we het ook zo gemaakt... ...altijd buste maakt men tot de... ...tot de, tot de borst... buste. maar... Eerst als grote man altijd tot de buste. Caesar, allemaal tot de buste. Waarom? Tot de, tot vanaf het hoofd tot de borst is het goede, in het goede deel in de mens. Begrijp je? Daarom is het ook, de, de, ook die beelden maakt men ook vaak tot de buste. Ja? Tot, omdat die goede bedoelingen hebben, et cetera, et cetera. Maar onder de Gazé, met name onder de Tabor, want onder de Gazé begint nog de tweede, twee derde, twee derde van de Tiferet. Ja, dus Tiferet dat is, Tiferet is uh, een deel van de Bina, daar is nog niet zo. So, maar eigenlijk onder de Tabor, we zeggen zomaar tegen, vanaf de Gazé. Maar eigenlijk kan je ook zeggen, daar beginnen, daar begint de mens zelf. Opletten. Daar begint de individuele mens zelf. Van buiten, nog een keer van boven tot de helft, willen wij omhelzen elkaar. Willen wij vrienden zijn met elkaar. Willen wij de ander lief hebben. Zelfs, dat is alles wat wij willen hebben. We willen doen van boven, dus van boven onze gezin. Maar onder onze gezin zitten de wensen waarbij wij als we echt werkelijk zijn, werken, waarom? Die onder de mens zitten, dus onder de gezet zitten, dat individuele kracht die verbonden is met de malchut, de ware malchut. Daar moet komen de absolute volmaaktheid. Daar kan je, dat kan je niet delen met de oberman. Dat kan je niet delen met jouw maatschappij, dat kan je niet delen met een groep, met een groep, et cetera. Dat is persoonlijk aan jou gegeven, van boven Hashem aan de mens gegeven, alleen dat kan je niet met een religieuze mens, met een andere delen. Dat is alleen maar voor jou. En jij moet het ontwikkelen, in overeenstemming brengen en dat jij brengt het tot de, jouw eigen martico. Dat zijn de wensen om te ontvangen voor zichzelf. Zo is de mens gemaakt. Aan de ene kant wil hij het goede. Yes. Uh, boven zijn ze. Wil hij Is hij sociaal? En menselijk? Want daar zit ook een beeld van een mens. Boven. Ja, vier dieren hebben we geleerd. Boven is vier dieren. Geset, Boratje, Ferret en die Malgoed. Ja, dat is een leeuw. Dat is een leeuw. De leeuw rechts, links is het is de schoor, dus de de stier. De middelste late is is Adelaar. En de vierde is, is the malchut, de Malchut, boven de Gazé, dus de plaats van de zelf. Dat is dan de Malchut, dat is dan de mens, het beeld van de mens. Maar onder de Gazé hebben we wel in die drie dieren, maar het beeld van de mens is er niet. Dat is net zo goed, je Maar de mens hebben we niet, want de mens, dus de vierde, de Mal goed is, verborgen is in de attic tot de gemarke En daarom kan men daar niet aantrekken naar beneden, naar de mens. Maar moet men alles naar boven eerst brengen. En die drie van onder, die drie dieren, of net zo goed, je op, op. En men moet optrekken naar boven. Verbinden die met gesed, guarantje, verhoudt. En dan via de middelste lijn naar beneden trekken, dan trekken we ook het de beeld van de mens ook naar beneden. En dat is moeilijk. Moeilijk bedoel dat ik, is, dat is eigenlijk werk wat wij moeten doen. Kijk. Al het werk is dus onder de gezin. En daarom komen we niet uit, zie je, alles gebeurt er wel goed, maar als het begint eh, individuele, individueel belang, dus als het men begint echt werken vanuit het gezin, daar komt ellende. Waarom? Omdat is niet, niet gecorrigeerd. Hele. Alle oorlogen, alles komt daar omdat het daar niet gecorrigeerd is en dat is wat wij leren dat is de tijd is die al zo ver dat de, aan de mensen die is gegeven. ook om daar te werken moeilijke, en moeilijke regio maar alleen daar omdat daar is hoe hoe, hoe zwaarder dus hoe donkerder de plaats in de mens is des te groter eh, licht Hoger licht kan men ontvangen als men daar wil en daaruit orgelseer kan omhoog doen. Maar hoe zit het, hoe moeten we dat doen? Dat we zo verder daarover hebben, op welke manier en het onderwerp van twee punten altijd opletten dat er twee punten zijn er, vanaf de tweede simsum zijn er altijd op in elke sfera zijn twee punten. De punt van de mal goed en de punt van de binnen. En dat wij de mens moet wel, dat is dan de boom des leven, de boom van goed en kwaad. Dus de mens is eigenlijk de boom van goed en kwaad. Kijk, boven, boven, vanaf het hoofd tot de gezet. Kunnen we zeggen dat het in de mens, als het ware, de, bo, de, de boom van het leven, het levensboom. is right? makkelijk te corrigeren dat ze in, uh, alleen maar het goede kiezen voor het goede, etc. En vanaf de zeer dus onder de taboer. ...onder de taboer. Goed opletten. Onder de taboer is... ...de boom van... ...eigenlijk, de, dat is het kwade in de mens. Kwaade is niet, niet erg. ...het, het einde tegenover het andere... ...is de schepper geschapen. We moeten het kwade ook laten... ...transformeren, laten werken... ...om... ...laten werken om willen van het geven. Ja, dat is wat wij moeten doen. Dat is al onze taak om de vonken van het kwaad... Van, van uit, de, uit het kwaad te halen... en naar boven te, te brengen. Naar boven de gaseen. dus... Dat um, is het werk wat... wat doen. Dus de punten, maar goed, en de... Dus eigenlijk... eigenlijk is de... regio van de twee derde van de kieferet. Ja, boven de hazee is een derde van de kieferet. ja Of niet? Bovenste een derde van de kieferet. Onder de tabur zijn uh, is licht de derde onderste deel van de kieferet. En midden tussen de tabur en ja, tussen de tabur en hase, daar zit de medium et de tweede deel van het jeverheid. Dat is eigenlijk de plaats. In ons, is het in, onze, in ons lichaam is het al het werk waar... Alles waar het werk plaatsvindt. Het werk van het vertieren. Ja, Vertieringsproces en alles bij ons. In de maag en alle dat, dat. is allemaal die kanalen. Die, het space-vertieringssysteem. Daar is al het werk wordt gedaan. En wordt selectie gemaakt van uitzoekingen gemaakt waarbij dan het goede komt in het bloed en eigenlijk het goede dus de, de stoffen die dus de voedzame stoffen die dan gaan omhoog, die gaan in het bloedsysteem en de afval die gaat dan dus verder naar beneden dus dat is de regio eigenlijk waar de strij het strijd strij strij strij gebied en steeds meer moeten dan van beneden aangetrokken worden naar, deze, naar dat gebied. En van dat gebied weer eh, naar boven de gazet. Dat is in het algemeen hoe dat hoe moet gedaan worden. Maar die twee punten, vanaf de tweede simtzoom hebben we twee punten. Dus als een lagere komt dan een hogere, wordt als hogere. Ja? maar betekent niet dat die precies wordt als Malchut komt naar de Bina, dat die wordt net als Bina. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet, want jij behoudt altijd jouw eigen, eigen uh, identiteit. Dus de Malchut die komt natuurlijk naar de Bina met zijn aviut. Oké, okay, aviut is nieuw, omdat het naar boven komt naar de Bina, dan is het aviut als het ware... Uh, uh, wordt niet gezien. De, de Malchut als het ware verstopt de aviyut. Dus die maakt geen, geen gebruik van de aviyut. Ze maakt alleen een gebruik van de aviyut net zoals bina. Wat betekent dat de Malchut stijgt op naar de bina? Die gaat zich gedragen als bina. Eigenlijk niets stijgt op. En wat wij zeggen dat bewegingen maken wij dan van beneden naar boven, is het... als je dan van, van beneden... Eh, die transformaties doet, dat jij zelf... die... op je eigen plaats, waar de malgoed is... of wij noemen het ateret jesot, ja? Daar van de malgoed komen we niet aan. Echt een, een plaats van de malgoed. Maar de plaats van de ateret jesot. Van je Jesot. Dat als wij daar... Eh, de nodige uh, omvormingen, nodige dingen, nodige correcties maken. Dat wij minder AWU't maken. Alleen gebruik maken van minder AWU't. AWU't kunnen we zelf niet. Daar kunnen we niets doen. dat is de wens. Dat is, dat is materiaal die aan ons gegeven is. Maar wij zijn wel aan de mens. De mens is gegeven om zijn aviut te verdunnen. Dat is aan ons gegeven. Dus het is aan ons gegeven om eh, van binnen werk te doen en de wil hebben om te zeggen: ik ga niet nu alweer gebruiken van mijn malgoed ten aanzien van een of andere wens van het vierde stadium. Ik ga mijn malgoed gebruiken voor het als derde stadium. Of ik ga mijn malgoed gebruiken nu als tweede stadium. Dat doe je, begrijpen? Niet, en dat betekent dat jij steegt op naar, dit, naar de Bina. Het is op, op je eigen plaats, maar jij gebruikt jouw Malgoed als het tweede stadium. En het tweede stadium is Bina. Als je dan van beneden gebruikt alleen jouw... Ja, Malgoed heeft vier stadia. Dat jij gebruikt dan een hogere tweede, tweede stadium van jouw Malgoed. Dan is het precies hetzelfde of jij of jij steegt op naar de Bina. Overeenkomst naar eigenschappen, daar gaat het om. En, als mal, en, en, op, en op die manier, wat hebben we dan op die manier? Hebben we Malgoed? Ja, Malgoed. Die steegt op naar de Bina. Dan hebben we Malgoed in haar ware toestand. Oké, okay, zij verkiest nieuw bina. Dat is duidelijk, maar zij zichzelf kan niet verloggen. Dus de Malgoed, die steekt op naar de bina. Dan hebben we twee punten. Hebben we één punt daaronder, waar de bina staat, waar de mal goed, mal goed, altijd staat onder de bina, En daarboven staat het bina, maar op hetzelfde niveau. Hoog, bedoel, verschillende hoogte. Dan hebben we op één plaats hebben we een goed en de binnen de Malchut zit de Bina. No, sorry, binnen de, de Bina zit binnen de Malchut zit de Bina. Oké? Okay? Dan dus wat, wat gebeurt er dan? Dan hebben we in elke toestand wanneer we man omhoog doen dan hebben we die twee, Malgoed en de Bina. En wij moeten verkiezen de Bina. De Malchut in de hoedanigheid van de Bina. Eigenlijk, wij niet dat wij Bina verkiezen. Ik ben Malchut. Eigenlijk, goed opletten dat wij niets hebben te maken met de andere negensverroot. Uh, die zijn alleen maar eigenschappen, die kunnen alleen maar bijdragen. Stadia die kunnen bijdragen aan mij, aan mij als, als de schepping. De schepping is, ook in de mens, is, de schepping is onder de gezet. Goed opletten. Onder de gezet is de mens. en Terwijl de mensheid denkt, nee, alleen maar vanaf van midden en naar boven. Dat is mijn gezicht. Daar heb ik mijn kop, mijn gezicht, mijn intellect maar daaronder niet. En dat het zo is, kan je ook zien aan het verschil tussen eh, de mens en de aap. Kijk naar een mens en een aap. Wat is het verschil tussen een mens en een aap? Goed opletten. Als je goed, goed, goed eh, kan kijken, misschien in, in, in uh, internet, op internet leren, en dat je kunt dat zien dat wat ik zeg, dat ik weet niet, maar goed het verschil, kroonverschil en, en overeenkomst tussen mens en aap. Als je kijkt goed naar, dat, naar overeenkomsten en verschillen tussen mens en aap, dan zullen we zien dat bovenstuk van beiden zijn identiek. Ook de spieren, veel dingen, alles overeenkomt met elkaar. De, de mens en de aap. Het feit dat wij zeggen dat de apen hebben lange armen, komt door het feit dat. Voor door welke feit komt het? We hebben, de, we hebben de apen lange armen? Ja? Pim zegt ja. Wie zegt ook? Iedereen zegt. Uh, dat het is allemaal natuurlijk is erg mooi. Maar dat, armen, dat de apen hebben lange armen klopt het? Pim zegt ja. ja wie zegt nog? Nee, doet u niet. De chimpansee, laten we zeggen, of gorilla's. Ja? De, hebben, ze, hebben de apen lange armen? Wie zegt? Huh? Heerlijk goed, Heer, Heb ik jou eens nachts dat verteld? Nee. Zie je wat ze zegt? Dat komt omdat hun lichaam is kort, betekent niet lichaam kort, maar hun onderstel is kort. Goed opletten. Het verschil tussen de aap en de mens is dat de mens heeft bijntjes, heeft onderstel, ja, heeft onder de gezee en naar beneden, heeft een grote regio met twee benen die staat op twee benen, terwijl de aap, heeft die beentjes, die twee beentjes, die lopen niet, die lopen een beetje wel, maar gebogen en zo, so, dat is het grote verschil. Daarom, daarom lijkt het wel dat de, de armen van apen, die lang zijn. Maar niet, alang, niet, de, niet de armen lang zijn, maar de benen zijn kort. Hè, dat onderstel, het uh, van de is is... Nee, is niet ontwikkeld. Zie je dat? En zo, wij komen ook van apen. Duidelijk. Ik zeg niet hoe, op welke manier, maar ook wij zijn natuurlijk de gevorderde vorm. Dat de mens is, komt eigenlijk van de aap, maar dan niet van de apen, maar dat is dan als tussentussenschakels. Altijd bestaat tussen twee soorten in het geestelijke, bestaat ook tussen, een tussenfase. Zo is het ook hier een tussenfase tussen mens en, en, de, en, de, en de aap. Want de mens eigenlijk is geworden eerst tot tweevoetige sprekende. Duidelijk, wat is het verschil eerst wat, qua eigenschappen tussen mens en, en, en andere dieren? Men de mens is tweevoetige, ja, dat is wat hem kenmerkt, en sprekende. Dus eigenlijk de mens tweevoetig sprekende dier. Tweevoetig sprekende dier. Dat is de mens. Ik bedoel, qua zijn materie. Qua zijn materie is hij tweevoetig sprekende dier. Niets anders. Wat binnen zit in de mens, dat verlenging van, de onder, van zijn onderlichaam. van die twee benen die rechtop staan, de benen die aan hem gegeven waren. Als die hem onderscheiden van elke andere dier en de meest, en ook in de eerste instantie van het meest, van, van het meest uh, nabijgelegen dier, dus de meest uh, waarop hij gelijkt, waar hij va van afstand, Dus qua, qua ontwikkeling is de mens dus twee voeten heeft, twee benen heeft, rechtopstaande benen. Dat is het verschil, het wezenlijkste verschil tussen de mens en de aap. Daardoor komen allerlei andere uh, extra kenmerken. Maar de bovenste gedeelte van de mens en de, de aap is precies hetzelfde. Ga maar kijken naar de anatomie. Ga maar kijken op een internet. Vergelijk dat. vergelijkende studie tussen mens en dier. Je zal dat allemaal zien dat het. Alleen het onderscheid van onderste gedeelte, daarom ook de aandacht, onze aandacht moet ook altijd gericht worden naar onder, onder de gezin.